Eerder zei premier Balkenende nog dat Nederland in 2010 stopt in Oeroeskan. Naar verluid denkt het kabinet over een afgeslankte missie van een paar honderd man. Nu zijn het er zo'n 2000. Een kamermeerderheid, inclusief de Partij van de Arbeid, heeft grote bedenkingen bij een langer verblijf in Oeroeskan. Wereldleiders hebben op de G20-top de bouw van een tweede uraniumverrijkingsinstallatie in Iran veroordeeld. De Amerikaanse president Obama dreigt met nieuwe sancties tegen Iran. Ook premier Brown, president Sarkozy en bondskanselier Merkel hebben de bouw veroordeeld. Ze eisen dat Iran volgende week tijdens overleg toezegt dat het zich aan internationale afspraken zal houden. In een gevangenis in Californië is de moordenares van actrice Sharon Tate overleden. De 61-jarige Susan Atkins stierf aan een hersentumor. Atkins vermoorde Sharon Tate en zes anderen in 1969... samen met enkele aanhangers van secteleider Charles Manson. Ze werden met een groot aantal mesteken omgebracht. Atkins toonde tijdens het proces geen enkel berouw en werd tot levenslang veroordeeld. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Hier en daar schijnt ook de zon. Het blijft droog en de temperatuur ligt rond 19 graden. En het weekend droog en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker aard en zie je...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 'Cause you walk city, because you talk city, 'cause you make me sick, and I'm not.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 ZFM's antwoord, 106.9FM. The word is about, there's something revolving. Whatever may come, the world keeps revolving. a little bit of history repeating <laughs> In the großen state, it was in Viva Vienna, where he did everything. He had the debts of his wife, he loved all the women. And he and me, He was superstar, he was popular, he was so unzahlt, because he had a flair. He was a methodist, he was a rock idol. And he said, come and drop me, Amadeus. Amadeus, Amadeus. Und es war in wie? no Plastic Money, in demon banken gegen ihm, woher die Schulden kamen, war wohl jeder Mann bekannt. Er war ein Mann der Frauenfrau und liegt in zijn Punk Er was ein Superstar, er war so populär, er war zu exaltiert, genau das war er sein Pferd. Er war ein virtuose, war ein Rocky-Do Und alle sucht noch alte Captain Rock mehr.